Dames en heren, ik heb een mededeling voor u Ja, hier bij CFM uh, op 106.9 FM Ik heb een mededeling voor u Onze fijne fijne gozer Lana uh, Mike KLM Ja, hier is zijn intro Ja, dames en heren, KLM in de Mike. Dag Mike oh ja. Ach, wel geweldig En om even de toon te zetten Wacht even Oh nou, nee, en ik heb nog tijd. Even de toon te zetten voor het tweede uur met Mike Boulet. Een stukje muziek.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 De prijs gaat naar dansers of choreografen die tijdens hun loopbaan indrukwekkende prestaties hebben geleverd. Esseboom heeft 15 jaar gedanst bij het Nederlands Danstheater. Volgens de jury van de Gouden Zwaan had ze daar een gezichtsbepalende rol. Ook wordt ze geprezen om haar artistieke gevoeligheid en haar plezier in het dansen. De Gouden Zwaan wordt niet elk jaar uitgereikt. De laatste keer was in 2007. Toen ging de prijs naar haar danseres Caroline Harder. In Parijs heeft een man bij een burenruzie vier mensen doodgeschoten en daarna ook zichzelf. De ruzie rond middernacht ging over geluidsoverlast. De man had volgens de politie zijn buren eerder op de avond gevraagd wat zachter te doen. Tegen middernacht liep de zaak uit de hand en liep de man naar zijn eigen appartement om een pistool te halen. Hij schoot zijn twee buren en hun twee gasten dood en pleegde daarna zelfmoord. Onder de slachtoffers is een zeven maanden zwangere vrouw. Twee kinderen in het huis bleven ongedierd. De kustwacht van de Seychelles heeft elf piraten opgepakt... die vanochtend vroeg probeerden twee Franse vissersschepen te overvallen. De aanval in de Indische Oceaan werd afgeslagen door mariniers... die aan boord waren van de schepen, zegt het Franse ministerie van Defensie. Sinds juli heeft Frankrijk 60 speciaal getrainde mariniers... die de eigen tonijnvloot in de Indische Oceaan beschermen. De voetbalteams van Italië, Servië, Denemarken, Duitsland en Ivoorkust hebben zich geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika volgend jaar. Het Rusland van Guus Hiddink verloor met 1-0 van Duitsland. Maar Hiddink heeft goede hoop dat zijn team zich alsnog kwalificeert in de komende wedstrijden. De eerste kwalificatiewedstrijd van België onder trainer Dick Advocaat werd gewonnen. De Rode Duivels versloegen Turkije met 2-0. Het weer overwegend droog en kans op mist. Het koelt af naar 7 graden. Overdag eerst wat zon, later periode met regen bij maximaal 16 graden. Dit was het inderdaad. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ja, we zijn in twee uur aanbeland. We gaan luisteren naar de Black Eyed Peas. Maar I got a fucking feeling. En uh, We gaan zo ook nog even kijken naar luisteren naar een nieuwe clip van Ramstein. What's that? I got a feeling.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 Bye. Ja, ja, jullie luisteren in naar Lauren Wolf met No Stress. Uh, heerlijk begin, we zijn in twee uur binnengekomen en ik heb nog steeds Marcus bij me zitten. Goeiedag. Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Ik heb nog steeds mijn gasten Wesley en Jeff. Yes. Ik yes. moet zeggen, yes. het, is, uh, het is wel even wen hoor. Uh, kort kort haar, Jeff. Echt waar. Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. <laughs> maar het heeft ook wel iets leuks. Het is even, uh, ik zat even te kijken. Ik weet wel iets dat het een andere gast was, maar... Toen zag ik die mooie. hier aan het knakken. Toen zag ik die mooie ogen en had ik zei, ja, daar kun je niet omheen. Nee, inderdaad. Kijk, hij weet het, hij weet het. Hij weet het. <laughs> ik weet het. Ja, ja. O oh, jee, je. adelborstje. Ja, ja. Jeetje, Mino, dat is echt, even, het is echt even wennen, maar ik vind het wel gaaf. Echt wel. Ja, dat is zeker. Marcus. Ja. Hoe was jouw week tot dusver? We gaan even, jouw, we gaan even de nee, week even van iedereen. Mijn doornemen. week uh, gaan we niet uh, bespreken. Nee, was druk? Ja, druk. Mm, hard gewerkt dus. Ja, maar wel uh, tussendoor goed geluncht en uh, lekker rustig <laughs> aangedaan. Oké, okay, nou ik ben trots op je. We gaan even de, week, combineren? Uh, we gaan even de week van Wes gaan we even doornemen. Wes, kom dichterbij zitten. Hoe was jouw uh, week uh, tot dusver? Ja, ging er lekker snel voorbij. Mm -hmm. Naar school toe. het leven een beetje op gang houden. Ja, repeteren met band. Oké, okay, welke band zit je? Ja, ik ben nu uh, inval, zeg maar. Een uh -huh. uh, meisje, de zangeres, die uh, heeft vijver. Dus de komende drie weken zal Sta ik het uh, jij even zingen ja, ja, dan ga jij jouw gouden strot dus, even laten klinken. <laughs> en wat leuke akkoordjes mee, rachen. Oké. Okay. Ik wil ook even, ja, Jef, uh, ja, jij hebt natuurlijk, uh, ja, ja, de, omdat je bij de Marine zit, uh, speciale weken natuurlijk ook door te brengen. Hoe was jouw week eigenlijk? Ja, mijn week was uh, wel rustig. Ja? we hebben veel gezien veel langs de nieuwe haven okay. we zijn we langs geweest en uh, ja wat rondleidingen gehad en zo dus ja dat oké oké oké mooi dus uh, het was in ieder geval niet dat je zegt van uh... nou ja af en toe wel het is, uh, het is nog steeds zwaar natuurlijk alweer ja. elke dag lekker vroeg opstaan ochtendsport en dan uh, ja. gaan we weer door nou, ik ken het, ik heb het zelf ook gedaan, maar ik, ja, ik zat bij de, bij de landrotten. Ik ben, niet, ja, ben wel misschien type voor zee, maar ja, dat heb ik niet uitgeprobeerd. Jammer. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, ik moet zeggen, mijn week zag er het dusver zag ja, wel vrij rooskleurig uit. Dat ging allemaal lekker van uh, deze week, was uh, wel redelijk druk. Ik heb nu ook uh, nog uh, een afspraakje staan met een collega. Heb ik, ik heb beloofd uh, dat ik voor hem nog even speciaal leuk nummertje zou draaien. We gaan ook uh, later in uh, dit uur gaan nog even speciaal nummertje draaien voor uh, Memonator X. Ja. Uh, yeah a.k.a. Hey, hey, uh, Mehmet we gaan we zo even een beetje Stereo Love voor hem draaien maar voordat we dat doen uh, heb ik ook nog een uh, kleine gast hier in de studio ja, hij is heel snel aangeschoven en uh, <tossimus> jullie kennen hem waarschijnlijk wel van zijn Belgische talkshows en weet ik veel wat hij was hartstikke bekend en dergelijke hij wil even uh, kort wat zeggen en uh, nou ja uh, meneer Jammers doe je ding even kijken nou. Nou ja, dat was Jambers <laughs> okay. Duidelijk, duidelijk Ja, dat was uh... Jambers, we vinden het zeer fijn dat je er bent uh, je, je staat hier nu ook naast Maar heb jij ook nog uh, voor de rest wat te melden? Hoe was jouw week? Nou, ik zal even heel eerlijk zeggen Mijn week was heel goed ik, Sinds ik gestopt ben met mijn Belgische talkshows uh, Vul ik mijn dagen zeer eenzaam en alleen in Overdag ben ik uh, ja, Jambers En s'avonds ben ik een neiger dus ik moet zeggen, ik heb een uh, zeer zwart-wit leven. Nou, Marcus, wat vind jij van onze Belgische buurman? Heb jij nog wat toe te voegen op zijn <lacht> uh, karakter? <lacht> Marcus die, die heeft zoiets van, nou uh, we, we zien wel waar dit zeep zal stranden. <lacht> die voelt erbij alweer hangen. En uh, Jambers, uh, jij uh, hebt uh, ook in, uh, bij België, is het, jullie ook onderhand vernomen, uh, Mona, uh, de toetjesfabriek is 40 jaar geworden. Wat, uh, wat vind je daar nou van? Ja, ik moet zeggen, ik uh, ben, ben zeer uh, aangenaam verrast. Ik had nooit verwacht dat uh, Mona de 40 zou halen. Ik had eerder verwacht dat mijn talkshows langer zouden duren, maar ja, daar kun je niks aan doen aan mij. En uh, ik wil even zeggen, Mona, gefeliciteerd met je 40-jarige bestaan. En um, dat die Duitser niks wil zeggen, dat valt me eigenlijk best wel tegen. Of ben je bang? <laughs> Nou, Jambers heeft last van keelproblemen. Je krijgt straks een Fisherman Friends om jezelf op te knappen. En daarna laten we, laten we je weer aan het woord. We gaan, ondertussen gaan we even luisteren, terwijl Jammer zichzelf aan het opknappen is, gaan we luisteren naar uh, een ja, nummertje van vorige zomer. Een hit geweest. Uh, Guru Josh Project, het is een, uh, ja, een beetje een remix nummer door, Klaas, door uh, Klaas. Ik weet niet precies hoe die heet, maar... Het, het extraatje wat erbij staat is de Klaas Vocal Edit, hij heeft een stemmetje toegevoegd. En ik moet zeggen, ja, de plaat was al echt gewoon top en hij is alleen maar ja, beter geworden erop. Dus we gaan even luisteren naar, ja, zoals ik al zei, Goose, uh, nee, Guru Josh Project Infinity 2008 Klaas Vocal Edit. Here's my key. We komen zo weer bij u terug. We zitten nog steeds in tweede uur van de Nightwalk. Straks like om een uurtje me, of half één. speciaal voor de Memonator, tea. Stereo Love. Infinity. I in every nation go feel the vibration that takes me away me people stand up to fight desperation as we raise it, raise it until it break As we're revving, revving Until it breaks A peaceful, loving place Ja, jullie luisteren net naar Rio when the sun comes down. En uh, ik zit hier uh, ja, nog steeds met alle vertrouwde mensen om me heen. Jawohl! Ik nog steeds uh, Ach zo. En ik heb uh, Wesley. Wessel? Of was bezel? Wessel? Wessel. Wessel. Wessel in de huis. Oké. Okay. Shizzle ah. in mijn wessel. Wessel. Aha. <laughs> uh -huh. En ik heb nog steeds Jeff bij me zitten. Mm -hmm. Ja, waar uh, onze... Uh, Waar onze 130 kilo we wegende witlillend vlees is, dat weet ik niet. Die heeft zich waarschijnlijk eerst buiten verschanst. Jippie. Dat is echt dat, dat dat. Hij paste niet meer de deur de, naar binnen. Nee, <laughs> bakboten was op en een glijtje ging niet meer. Godzo. Oh, oh, oh, oh. oh tuin is ook gesloten, hè? Ja? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Dus kunnen we kunnen geen nieuwe boter halen. Nee, jammer. Shit. Komt er nu weer iemand nog wat Durex glijmiddel? <laughs> Uh-oh. Ach, ah, ja. Dan is je Liberty naar binnen. <laughs> oh oh oh oh. Even kijken hoor, of hij dat doet. Skiet het op dan. Ja schat. wacht nou even. Skiet het op dan. Even kijken. Ja, Skit het is, is allemaal up, heel dan. moeilijk tegenwoordig om uh, een, een origineel programma neer te zetten om het, om het zo te zeggen. Aha. Voor Met mij dan. Plaatjes. Markers heeft leuke plaatjes. Oh. Nee, jij hebt echt gewoon kutplaatjes bij hem. Nou, dat valt wel mee. Jij hebt kutplaatjes bij hem. Ja, nou ja, jij bent een kutjong, dus wat wil nee. je nou nog meer? <laughs> Voor een kutjong neem je kutplaatjes mee. Dus. Om de macht te herwinnen in deze studio moet je zo praten. Hou, hou, hou. Totdat ik je stekkertje eruit trek. Vies, vies, vies, geil vind je. We gaan uh, nog even luisteren naar Don Diablo, featuring Busy, met This Way. En uh, daarna gaan we, horen je ook nog even, ja... Omdat we allemaal, we zijn wel allemaal een beetje anders geworden, maar we zijn nog wel lekker gewoon gebleven. Gaan we luisteren naar, daarna, na Don Diablo gaan we luisteren naar de lama's met Part Squad, met Lekker Gewoon Gebleven. En nu gaan we door naar Don Diablo, featuring Busy, met This Way. We komen daarna bij u terug en dan gaan we lekker speciale nummertjes voor M -M -M -E te draaien. Thank yeah. you. Yeah. You make me zijn die heel arrogant, maar ik ken een paar gasten. We zijn zo lekker gewoon Stel bekant mensen. mensen. Hij leest voor voor dove kinderen. Dat kost hem zijn stem. meer is al 35 jaar Buddy, Buddy van Horace Cohen. Want hij vindt dat patiënten wel een kans verdienen. Ja, maar dat vind ik ook echt. Jeroen is dus de man achter de stichting Zaad voor Meisjes. Nou, de dus zaden zodat de meisjes kunnen tarneren. Ja, vind ik ook erg. Ja, en Ruben Nicolai, ja, die is gewoon heel mooi. Je maar? Ja, heel mooi. mond, maar... Volle mond, lekker kop met haar. Dank je. We zijn zo lekker, gewoon gebleven. We zijn zo lekker, ...seks met drie vrouwen, waarvan de lelijkste op een gegeven moment zegt... ...bewaar het voor mij! Dan denk ik echt, joh, ga lekker terug naar Jan Smith. We zaten net wat te drinken, komt de open bestelling opnemen... ...dus een drankje drankje. Ik zei een badkaart met champagne graag, had hij niet. Ik zei, prosecco ook goed. Oh, heerlijk. Dit? Ja, dit is, dit is goochie. Ja. ja, ik koop wel kleding, maar uh, ik draag het niet. Ik zit voor geen meter. Ja? Ja, ja? en ik heb laatst weer eens uh, boodschappen gedaan. Serieus? Voor het eerst. Ja, dat was wel wat hoor. Zo via internet. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker. Gewoon. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Gebon, gebon. Ik ben daar in mijn vrouw. En toch blijf ik heel gewoon. Ik heb Katja in mijn vrouw. En toch blijf ik heel gewoon. Ik in mijn phone. En toch blijf ik heel gewoon. Ik heb zelfs passie in mijn phone. En toch blijf ik heel gewoon. We zijn zo lekker. Het is Buiten roken? Vanaf 1 juli mag je toch niet meer buiten roken? Hé, hey, portier, vergeet de klant niet. Waar ah, is mijn fucking taxi? Nou, dan komt het hotel maar hier naartoe. Tuurlijk mag jij een foto maken, maar zonder flits en buiten. Nou, oprotten. We zijn zo lekker gewoon verbleven. We zijn zo lekker. zijn zo lekker Ja, we zijn uh, allemaal best wel vrij gewoon gebleven hè, in de tussentijd, Marcus. Of niet? Gewoon? Nee. Ja. Of ben jij heel erg veranderd uh, in tuurlijk. de tussentijd? Tuurlijk. Hier zit er iemand die zaagt zijn haar eraf. Waar? Daar. Ja, nou dat, dat kan gebeuren. Dat, dat is dat, toch dat niet gewoon? Ja, tuurlijk. Nee. Dat, dat is gewoon. Nee. Dat is ja. niet gewoon. Ja, voor jou is het niet gewoon omdat het jouw gewoonte nee. niet is. Nee. Maar het woord gewoon bestaat eigenlijk niet. Daarom, dus wat lult die gast nou? Dat bedoel <laughs> ik. Marcus, zou jij iets voor mij op kunnen zoeken? Nee. Nou, waarom niet? Wat moet je hebben? Ik moet je even naar onze lokale. Ja. Moet je even zoeken voor Stereo Love als je dat wil in onze overheersend systeem hier? Even kijken. Ja, ik denk dat die tweede hem wel is, denk ik zo. Nou ja, ga je gewoon. Nou, uh, even Lees kijken. We gaan uh, zo luisteren naar een uh, ja, nummertje van Stereo Love. Dat is uh, gespeeld door Edward Maya en Vika Julina. Ik weet niet of het het goede nummer is, Mehmet. Maar ik heb in ieder geval uh, mijn best voor je gedaan. En uh, we gaan er even naar luisteren. En als, ja, als ik niks vind, Mehmet, dan denk ik dat ik ga doorstarten naar het volgende nummer. Maar speciaal voor jou... Serial love When you're gonna start... Ik moet zeggen, ik vond eigenlijk wel een lekker nummertje. Uh, Edward, Maya en Vickya Jugolina. Stereo Love, official video. En ik moet zeggen, het klinkt eigenlijk... Het is nog niet eens zo slecht. We gaan nou even luisteren naar een... Uh, ja, een, <laughs> een beetje een originele band. Originele naam ook. 303 met I'm Not Your Boyfriend, baby. Als je het doet. doet. Oh. Marcus, weet jij daar wat op? Even kijken. Ja, dat is een beetje balen weer. Maar ja, daar gaan we altijd weer wat aan doen. Anders zouden wij ons niet zijn. Hè? Ach, wat een leven hebben wij ook. Ah, oh, wat kut zeg. Even kijken hoor. Nou, het is een beetje allemaal raar, allemaal ingedeeld. Even kijken of ik hem zo kan doen dan. We gaan luisteren naar Paul en Frits Kalkbrenner, twee broers, met het nummer Sky and Sand. Hartstikke populair nummertje. En we komen weer bij terug. Ja dat was natuurlijk Basic Elements Featuring Deflex met Touchy Right Now En uh, ja, we hebben deze week hebben we ja, Zwaar nieuws vernomen ja, In ieder geval uh, jammer nieuws We hebben gehoord dat uh, een van onze bands die we in de studio hebben gehad Met een live optreden, One More Band uh, ja, Die is ermee gestopt Marcus, uh, wat zijn jouw gevoelens hierover? Nou best sip Best sip, ja het is een goede band Absoluut, dat uh, We gaan ook even ja, ter ere van hun gaan we even, ja, Een nummertje draaien En ehm um, ja, Mark is even aan het zoeken voor ons. Ja, ik wou even kijken of het... Uh... Nou ja. Onemoreband.huis.nl, hè? Ja. Maar eh... Uh... De hives is toch wel intact, dat wel. Ja, als ik nou even wist waar de berichten stonden van het Toko. No More Band. Hmm. Ja, ik vind het heel jammer dat ze... Waarschijnlijk heel onverwachts voor jullie, really, maar One More Band is niet meer. We hebben vanavond in goede vrede besloten mm -hmm. dat we er een punt achter zetten... We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat onze instelling te veel van elkaar verschillen. Omdat, nou ja, leuk zo'n bericht. E en dat onze muzieksmaak te, te tegenstrijdig is. Eigenlijk zijn we allemaal opgelucht dat we naar zo'n prettige manier uit elkaar zijn gegaan. Het is alleen even wennen. Jullie worden in ieder geval heel erg bedankt voor de interesse en support... We hebben genoten van het afgelopen jaar, hopelijk jullie ook. Dat is jammer, dan kan ik geen opnames meer vastmaken. Dat... Ja, ik vind het wel heel jammer, want ze hebben het dan ook uh, toen tijd Live in the Joy hebben ze gespeeld. Dat heb ik helaas moeten missen vanwege werkzaamheden. Kruut? Ja, daar kon ik niks aan doen. Ik heb uh, echt mijn best voor ze gedaan. En uh, we gaan nog even, ja, om even de herinnering erin te houden, we gaan nog even een nummer van hen draaien. Van uh, ja, One more band nummer genaamd Mosquito. Ja, nou je hoort het al. Arriano, opig mooi. Met <lacht> Mosquito, dat was hier in een studio, hè? Jazeker. Nou ja, we gaan nog even terugkijken naar de goede oudheid. Soms I ik wat ik niet ben en dan ik weet dat er veel spelen tussen woordjes is wat ik am. You know it's there, but no one really cares. They say I'm a mosquito. Say I'm living on the people, I use them, but in fact I need them Sometimes I realize that I'm alive making people cry I'm like a black hole, they say it exists, but they don't Applaus, applaus. Gaan we ook nog even met z'n allen appla applaudisseren? Want ja, het is wel even. Jammer dat ze gestopt zijn, absoluut. Want dat, uh, het nummer wat je net hoorde is live gespeeld hier in de studio. Uh, dat was ook eigenlijk wel te horen van klap af. Ik moet zeggen, uh, ja, ik vind het onwijs jammer dat ze gestopt zijn. Echt waar. Het was een band met ja, wel potentieel, absoluut. Nou ja. Beetje jammer, beetje, beetje jammer. Ja. Ik vind, uh, ja. Maar ja, daar doe je niks aan. Er zijn zo nog wel meer bands uit elkaar gegaan, om, om andere redenen, weliswaar. Maar ja, daaruit zijn ook weer hele goede bands Voortgekomen Als het goed is Zoals ja, Black Sabbath, Ozzy Osbourne ging daar weg Ozzy Osbourne was eigenlijk Black Sabbath En die is voor zichzelf gaan toeren. Voorbeeldje van Nirvana, Kurt Cobain is overleden ja, De drummer is nu uh, ja, Om het even zo te zeggen De captain van de uh, Foo Fighters Dus ja, dat soort dingen Maak je wel vaker mee in de, ja, in de muziekbusiness Eigenlijk best wel jammer Maar ja, je doet er heel weinig aan Als het moet, dan moet het en uh, jij hebt, hebt ze nu net even voor het eerst gehoord. Maar wat vind jij daar dan van? In ieder geval van de muziek zelf. Nou, ik vond het leuk klinken. Moet ik zeggen. Ja. Ik vind het ook jammer dat ze dus uit elkaar zijn. Ja, het is de Die mijten komen goed zingen. Ja, ja zeker. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Geen noodvals ook volgens mij. En niet de recorden. Hij ja. ja, eigenlijk... is echt goed. Ja. Ja. Maar ze klinken, dat is het mooie. Ze klinken akoestisch beter dan als ze helemaal versterkt zijn. Ja. Okay. Dit was akoestisch, maar als ze versterkt ja. spelen vind ik zo slecht te klinken. Ja, dat kan natuurlijk altijd, hè? Ja. Ja, ach. Je doet er vrij weinig aan. En we gaan uh, nog even ja, luisteren naar. Een, uh, toch nog even één nummertje van Don Diablo. Want het is eigenlijk ook altijd wel lekker om naar te luisteren. Wacht even voor. Nou, als, als, als, als we met tijd uitkomen, gaat het vast wel lukken. Ja. En zo niet, dan uh, gaan we heel snel afscheid nemen. We gaan nog even luisteren naar Don Diablo featuring The Beat Kids met Blow Your Speakers, Sydney Samson Remix. En uh, we gaan nog even uitknallen naar het einde van het uur. Tot zo. We zijn er weer bijna aan het einde. Jammer maar waar. We gaan zo afscheid voor jullie nemen. Tot zo.